Morgen vrij zonnig, in de loop van de dag meer bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust, tot 27 in het zuidoosten van het land. De rest van de week minder warm en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28-zolle richting Amersfoort staat bij Amersfoort Vathorst een auto met pech. en Dat levert 2 kilometer file op. De rechterrijstrook is dicht.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 Bijzonder goedenavond. Het was de transfer van het weekend. Want die werd vandaag afgerond in Manchester. Alexander Butner werd medisch onderzocht en beleefde een opmerkelijke dag in zijn loopbaan. Aan het begin van de zomer had hij ook al zo'n bijzondere dag toen hij werd opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Ik ben gebeld en uh, ja, ik moest hem me alsnog melden. Maar ja. ik begreep ook dat je mee gaat lunchen en ja. kleren gaat passen. Dat zal ook wel niet voor niks zijn. Nee, ik weet het niet. Uh, ik laat het allemaal op me afkomen en uh, ik zie wel wat ik allemaal moet doen. Spannend hè? Ja, tuurlijk. Zo'n uh, mooie dag voor mij vandaag. We praten straks uh, daarover met een aantal betrokkenen... over de jonge linksbek over die Alexander Buettner. In de Ronde van Spanje was het vandaag de eerste grote test voor de klimmers. De derde etappe eindigde berg op en werd een prooi voor Alejandro Valverde. Maar hij weet perfectelijk dat hij hier in de 75 70 meter hoeft niet markt. We ver Alejandro, hij no! wil zich eruit gaan. Nee, nee, nee, nee. Ja, u was niet verbonden met Sietjes met een of andere standtent. Dit was het finishverslag van een Spaanse commentator die vertelde dat Van verder won. Verder waren we in Duitsland op bezoek bij Luc de Jong en Roel Brouwers. Zij staan samen onder contract bij Borussia Mönchengladbach. Een fantastische club volgens Brouwers. Vorig seizoen waren ze allemaal uitverkocht. Ja, het is gewoon gigantisch, het voetbal leeft hier. Ja, het is echt een fantastische club. en Ik denk ja, dat het een grotere club is dan veel mensen denken. Verder houden we u op de hoogte van de wedstrijd die op dit moment plaatsvindt... op Goodison Park tussen Everton en Manchester United... met mogelijke debuut van Robin van Persie bij de Mancunians. De tussenstand, de ruststand is 0-0. Dat alles tot 11 uur in Langs de lijn. was de transfer van het weekend. Ik zei het ook. Het is ook nog de transfer van vandaag. Alexander Buetner vertrekt naar Manchester United. Ja, je kan het eigenlijk niet geloven. Het staat op papier. En je denkt, hè? We praten over deze droomtransfer met Alexander Brussac... de zaakwaarnemer van de linksbek. Eh, goedenavond. Goedenavond. Uh, gezellig nu in Manchester. Is alles nu rond? Uh, nou, hij heeft de medische keuring gehad. Uh, gezien dat er, ze spelen vanavond een wedstrijd. Dus de, de dokter die het groene licht moest geven, die is bij de wedstrijd... en die zal dat vanavond laten uh, doen. Dus, dus we verwachten dat, het alles, dat alles goed is gegaan... en uh, ja, vanavond uh, uh, zullen we het rapport krijgen van de, van, de, van de keuring. Hebben jullie jezelf in je wang geknepen... op het moment dat Manchester ging bellen? Uh, ja, dat, maar dat was zo'n twee maanden geleden... dat ik weer even in mijn wang kneep, ja. Want zo lang loopt het al, terwijl er nog allerlei geruchten gingen... over uh, Queen's Park en over uh, Southampton... Uh, nou, het, het, het, ik, ik zou zeggen even, wat, dan zitten we nu. Na, nou, anderhalve maand uh, geleden, niet twee, twee maanden, maar anderhalve maand geleden uh, heb ik, uh, ben ik in contact gekomen met, uh, met Manchester United. En uh, ja, en, en die waren uh, vrij oppervlakkig. Uh, die zeiden ook, uh, nou goed, we, we, we gaan het volgen. Uh, en en uh, nou ja. Daarna heb ik drie of vier keer weer contact gehad. En eigenlijk is het uh, vorige week, uh, afgelopen uh, uh, vrijdag, in de stroomversnelling gegaan. Het heeft ook alles te maken met de transfer van Van hè? hoe gek het ook klinkt. Uh, dat, ja, dat zou, zou kunnen, ja. Want het had dat te maken je... met, uh, laat ik zeggen, geld. Uh, van Persie kostte veel geld. Ze wilden oorspronkelijk een andere linksback. En vervolgens zijn ze bij Alexander terechtgekomen. Uh, ja, maar dan was Alexander Nijverton gegaan als, als dit niet door was gegaan. Oké, okay, dus er waren opeens een heleboel kapers op de kust. Dus hij had vanavond bij een van de twee ploegen kunnen spelen als het een week eerder was rondgekomen. Ja, en dat dat, dat, dat, dat het niet bekend was had uh, puur te maken met de situatie waar... de verkeerde. Ja, de lijn viel heel even weg. Uh, maar dat had te maken met de situatie? Ja, waarin, waarin Alex verkeerde de afgelopen weken bij Citesse. Uh, bij Juist. Uh, maar goed, dan toch nog even naar dat uh, wankknijpmoment uh, het, het van twee maanden geleden. Manchester United belt op. Hoe moet ik me, daar, hoe moet ik me dat voorstellen? Want uh, denk je dan in eerste instantie, ik word in de maning genomen? Nou ja, ik moest wel uh, een paar keer het mail schrijven, die daarop volgen, uh, lezen die daarop volgen. <laughs> ja, en uh, nou, dan wordt het morgen allemaal uh, wordt het rondgemaakt. Uh, en dan, wanneer, uh, wanneer is dan de presentatie? Is daar al enig zicht op? Uh, ja, uh, officieel wordt hij uh, vrijdag uh, gepresenteerd. Dat, uh, dat heeft te maken met, uh, met het programma. Hij vliegt uh, morgen nog even terug naar Nederland. En uh, donderdag uh, begint hij de, moet hij de eerste keer trainen, donderdagochtend. En vrijdag wordt hij gepresenteerd. Wat wordt, wat wordt er dan tegen hem gezegd? Uh, uh, je wordt aangetrokken voor de breedte. Uh, je, je wordt in ieder geval Manchester United man. Of je wordt in eerste instantie uitgeleend. Want ook daar uh, zijn natuurlijk mogelijkheden op. Nou, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat Ferguson zei is dat het uh, verrassend uh, misschien voor de buitenwereld is. Maar uh, wij volgen je al een hele lange tijd. En uh, voor mij is het niet verrassend dat je hier zit. En uh, uh, uh, ja, uh, Evra uh, wordt niet sneller en niet beter. Hey. En, uh, en Alex moet zich aankomende jaar bewijzen dat hij dat hem kan opvolgen. Ja, en dat, dat ligt weer, uh, weer aan hem. Beentjes op de grond houden, hè? dat, uh, dat uh, zal de taak zijn die je hem gaat geven. Gewoon, uh, Manchester United heel mooi. Mooie centjes mooi, mooie stadions mooi. Maar normaal blijven. Ja, maar voornamelijk uh, kijken naar de grote jongens. En voornamelijk uh, uh, kijken wat ze goed of slecht doen. Uh, en daarvan leren. Uh, en niet proberen uh, ja, op hetzelfde niveau uh, met, met die grote jongens. Want da daar is hij nog niet. Hij, uh, is, hij is ook 4 uh, à 5. Ja. ja, nou ontzettend gefeliciteerd. Uh, en doe hem de groeten. En uh, nou ja, we gaan hem volgen, duidelijk. Dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel. Ja, bijzonder. Dus uh, Alexander Buurtner wordt dan, uh, als alles uh, goed gaat... en de, de medische keuring wordt uh, daadwerkelijk ook door de dokter onderschreven als positief... dan uh, wordt hij uh, aanstaande vrijdag gepresenteerd. Aan de telefoon, op dit moment vanaf Cyprus, John van der Brom. Goedenavond, John. Dag Jack, goedenavond. Voor de mensen die het niet doorhebben, uh, je bent niet op vakantie... maar je bent met ander aan het voorbereiden op de wedstrijd tegen Lima Sol, hè? Ja, klopt. klopt. We, zijn, uh, we zijn vanmiddag hier naartoe gegloven... Uh, begin van de avond aangekomen en uh, laatste voorbereiding op, op de wedstrijd van aanstaande woensdag, laatste voorronde van de Champions League. Buitengewoon spannend. We weten inmiddels dat ja. Cyprioten meer kunnen dan uh, een gezellig biertje tappen, want uh, het is oppassen geblazen toch, nijkt me. Ja zeker, Ik, uh, wat, wat je nog uh, voor de geest had natuurlijk is, uh, is het feit dat uh, uh, vorig jaar de Cypriotische club uh, in de, in de Champions League de kwartfinale heeft bereikt. Ja. Dus dat zegt, dat zegt genoeg. En we ja, weten, jij net zo goed als ik, dat, dat de kleine voetballanden niet meer bestaan. Ze zullen ons uh, ja, de degen voorbereiden, of hebben we al gedaan. En, en ook twee keer gewoon ja, top te zijn om, om uiteindelijk de Champions League te halen. En dat is wel het doel. Duidelijk. Hoe is het bij Anderlecht? Hoe is het anders dan andere clubs waar je tot nu toe hebt gewerkt? Nee, het is... Het is Fantastisch, ik heb het super naar mijn zin. We zijn, uh, we zijn goed begonnen aan de, aan de competitie. We hebben al heel wat wedstrijden erop zitten. Dus in dat opzicht denk ik ook dat het een voordeel is voor, uh, voor de wedstrijden die we hier gaan spelen. Omdat uh, AEL nog niet in de competitie zit. Uh, maar ja, ik heb, het, ik heb het hartstikke naar mijn zin. En uh, ja, ik ben natuurlijk uh, gewend om, uh, om in mijn club te zitten en dan weer snel aan te passen. Dus ja, dat is en het is, een, uh... het is een instituut, hè? Dat merk je. Dat, volgens mij merk je voordat dat... ook jij dat om... het zegt, hè, voordat Nee, nee, nee, nee ik, zo ben ja. ik niet. Je kent me. Zo zou ik zou ja, nooit bedoel. zeggen. Nee, maar even over Anderlecht. Hè, het is een instituut, hè? Je komt binnen, uh, de, ja, het logo het in tapijt. Uh, mooie club. Mooie Wel, traditionele geweldig. club. Het is de topclub in België. Um, het, wordt, uh, het wordt hier vergeleken met uh, het Ajax van België. Nou, gelukkig heb ik ook in de gezeten dat ik bij uh, Ajax binnen heb gekeken hoe dat werkt. En er zijn heel veel overeenkomsten. Ook Anderlecht heeft een uh, ja, fantastisch trainingscentrum. Uh, traditieclub, maar ook een hele goede opleiding en, uh, en hele goede spelers. Dus uh, ja... En uh, ik ben heel blij dat ik hier uh, aan de slag ben. Ja, Champions League halen, dan uh, heb, je, heb je in ieder geval uh, alweer een positieve streep achter je naam. Hè? Want dat is buitengewoon ja. belangrijk voor Anderlecht. Ja, tuurlijk. Het uh, is vijf jaar geleden dat ze voor uh, het laatst Champions League hebben gespeeld. Uh, de doelstellingen vanuit de club is dat om één keer in de drie jaar te doen. Dus het, het wordt weer een keer tijd. En uh, iedereen snakt ernaar, met name de spelers. Het was natuurlijk jammer dat, uh, dat Anderlecht al niet rechtstreeks in die Champions League... Uh, uh, kwam, maar ja, uiteindelijk uh, moet, het, uh, moet het op deze manier gebeuren nu. Hoe is het uh, geweest in België voor een Nederlander na de wedstrijd uh, in, uh, in Brussel van woensdagavond? Zwaar, heel zwaar. <laughs> heel zwaar. Juist omdat je kent me, ik van tevoren natuurlijk uh, al uh, iedereen gek had gemaakt. Dat uh, ook de eerste wedstrijd van Louis uh, dat, uh, ja, dat we wel even zouden winnen, maar ja, ik moest toch uh, op mijn. Uh, op mijn woorden terugkomen en uh, ik heb het niet. Ik had ook nog een jongen erbij die, uh, die speelde. Ja. De rechtsback. Gilles. Guillaume, dus uh, ja, Gilles. Dus ja, die, uh, die kwam natuurlijk met een grote glimlach binnen. En uh, was, uh, was minder voor mij. Maar. Ik moet wel zeggen dat het verdiend was en, uh, en een leuke wedstrijd. Ik was in het stadion. Absoluut een leuke wedstrijd. wedstrijd. Ja, Absoluut. zeker. Sfeer. Van de ene bek uh, van Anderleg naar een bek waar je vorig jaar mee werkte: Alexander Butner bij, uh, ja. bij Vitesse. Um, wij ja. waren verrast. Jij ook, Manchester United? Ja. Ja, ik, was echt? Echt, uh, ik, zat, ik zat te kijken toen jij het aankondigde. Ik heb gelijk de telefoon gepakt. Ik heb Alex gebeld. Ik zeg, Is het waar? Ja, trainer. Oh, nou, jij dus geloofde jij. mij eerst niet gewoon. Ik, nee, ik had nee, je zegt, ik had is het waar. Maar ik, ik, wilde hem, uh, ik wilde hem persoonlijk. Dan uh, ja. was hij op weg naar Schiphol. En ja, geweldige transfer voor, uh, voor Alex. En ik heb meegeluisterd. Hij heeft, uh, ja, ik denk dat zijn grootste kwaliteit zijn, zijn mentaliteit is. Dus een jongen die, uh, die altijd alles geeft. Die wordt opgeeft En uh, ja, dat hij daardoor ook, uh, denk ik, heel ver kan komen. En daarmee zeg ik niet dat hij het gaat halen. Maar ja, heel leergierig iemand en uh, altijd fit en uh, streetig. Wil graag op het trainingsveld staan. Fantastische jongen om mee te werken. Dus als ik het iemand gun is het, is het Alex wel. Yep. zeker na de vervelende tijd die hij leeft gehad de laatste weken natuurlijk. Ja, toch heel even. Je zegt je haalt zijn mentaliteit aan. En je, je moet nog zien of hij het gaat halen. Want heeft hij kwaliteit genoeg om het allerhoogste niveau te halen binnen nu en zeg maar twee, drie jaar? Dat denk ik wel. Als ik zie uh, hoeveel stappen hij... Uh vorig jaar gemaakt heeft, dat hij uh, uiteindelijk uh, ja, eigenlijk net niet bij de selectie voor de EK zat. Uh, als hij dat weer kan, uh, kan doen met nog weer betere spelers om hem heen, dan uh, ja, denk ik dat vanuit zijn basis, en dat is toch zijn mentaliteit en zijn voetbalkwaliteit, want hij kan ook gewoon goed voetballen. En als je dat samen koppelt, dan, uh, ja, dan kan dat nog wel eens verrassend zijn. En Ik denk dat het uh, net zo verrassend kan worden als dat deze transfer uh, tot stand is gekomen. Dus, uh, ik heb alle vertrouwen in Alex. Ja, opvallend genoeg. Uh, je hebt die hele situatie natuurlijk gevolgd. Uh, hij uh, zat in een probleem met Vitesse, zelfs een rechtszaak. Moest met tweede mee gaan trainen. Uh, Butner ja. is vorig jaar natuurlijk ook een beetje uh, voor jou in je hele situatie met Vitesse een, een ja, niet voor jou, maar zeker voor de leiding een nagel aan de doodskist geweest, hè? Um, nou, ja, jij, je dat? nou ja, jij kocht voor ja, Buutner terwijl ze van Anholte, uh, van Chelsea eigenlijk ja, wilden ja, dat ja. hij ging spelen. Ja. Dat is een van de redenen dat het bij jou misging. Ja, maar daar ben je trainer voor, om uh, op te stellen in de spelers waar jij het in ziet zitten. Nee, maar het was zeg maar één van die symptomen waaruit ja, later bleek ja, ja, waarom tuurlijk, tuurlijk. jij weg moest. Tuurlijk. Ja, Want jij wilde ja, daar niet aan meedoen. Nee. nee, het een heeft, uh, heeft altijd met het ander te maken, denk ik. Dus uh, ik denk dat het uh, met name voor Alex uh, het allerbelangrijkste is dat hij uh, gezien, want er was natuurlijk geen, uh, geen basis meer voor hem om verder te gaan. Nee. Dat hij, dat hij weg is en ja, hallo zegt hij gaat gewoon naar Manchester United, daar hebben het over. Nee, dat is een hele lange neus dus. <laughs> ja, precies. Nog heel even precies. over Theo Jansen, uh, eventueel terug naar Vitesse. Ja. Goede zaak lijkt me voor Vitesse. Ja, ik denk dat, uh, dat Vitesse uh, zeker spelers uh, kan gebruiken. En ja, we weten allemaal de wens van Theo om, om terug te keren. Het is... Uh, ja, dat is iemand van de club, van de stad. Ja, ik denk dat uh, Marc allerbelangrijkste Allemarijks is een fantastische speler. Die uh, elk die elftal in de Eredivisie uh, na een beetje uh, kan helpen. Ja, ik, ik, hoop, uh, ik hoop in ieder geval voor, uh, voor Theo dat het lukt. Dat hij, uh, dat hij eindelijk terug kan naar die tegen. Ja, hoe maf het allemaal kan gaan. Uh, Buetner dus met problemen uh, gaat naar Manchester United. Jij met problemen. Toen leek het uh, allemaal heel vervelend te eindigen. Jij zit nu gewoon lekker met uh, Anderlecht op ja. uh, Cyprus. Voor een, uh, althans het laatste ronde Champions League. Dus kortom, uh, iedereen blij. Dat ja. is voetbal, hè Jack? Dat weten we. Heel goed. John, ik wens je heel okay. veel succes. Dank je wel. Dank je wel, Jack. Succes. <laughs> goed je de wedstrijd die op dit moment aan de gang is uh, in Engeland... is uh, de wedstrijd tussen Everton en Manchester United. Uh, u hoort op de achtergrond het geluid van Goodison Park. En dan krijg ik ook eigenlijk wel weer een beetje kippenvel... als je zo'n stadion hoort galmen. En als je ook weet dat het inmiddels na 58 minuten 1-0 is... in het voordeel van Everton, doelpunt van Fellaini. En uh, ja, een, een bijzondere mooie treffer. Dat betekent dat uh, Everton dat al een aantal kansen heeft uh, gehad... Uh, dat dat dus nu op een voorsprong staat. Manchester United had eigenlijk in de eerste helft maar twee kleine kansjes. één voor Rooney en één voor Welbeck uh, in de slotfase van de eerste helft. Maar uh, tot nu toe staat de ploeg dus van Ferguson en Meulensteen achter. En ik zeg niet alleen die twee namen, maar ook Robin van Persie. Want uh, die heeft tot nu toe nog niet meegedaan en loopt zich nu warm. Terwijl er nu wat uh, onaardigheden zijn, wat Evra... Je wil die bal hebben die uh, over de zijlijn is gegaan. En dan krijgt het dan hard van een toeschouwer aangeworpen. Kortom, het wordt allemaal wat uh, grimmiger. Maar Van Persie gaat, uh, neem ik aan, binnen nu. En 10 minuten zijn opwachting maken bij Manchester United. Opvallend dat uh, hij niet in de basis start, Nee. Want uh, in eerste instantie kiest Ferguson voor de basis met, met Welbeck. Opvallend wel aan de andere kant dat Heitinga niet in de basis staat. En uh, dat zal uh, ook Louis van Gaal uh, zeker niet leuk vinden. In de loop van deze uitzending gaan we nog een paar keer dat geluid erachter zetten en uh, neem ik u mee in de wedstrijd. Maar ja, van Kippenvel is er uh, één makkelijke overgang uh, naar een plaat en dan heb je het over Coldplay. Het is uh, muziek uh, voor deze temperatuur. En Cuba is het altijd lekker weer. Het is uh, de basis uiteraard gelegd uh, door, voor het nummer door Coldplay. Nieuw arrangement is van een Cubaanse all-star band... en staat op Rhythms del Mundo... waar ook nog liedjes van U2 en Jack Johnson onder meer op staan. Echt de moeite waard. Lekkere muziek. Wij gaan uh, doorschakelen richting Spanje... waar het volgens mij ook best uh, lekker, uh, lekker weer is. De eerste bergetap in de Ronde van Spanje... zorgde vandaag in ieder geval voor spektakel. De Gander of Valverde won de etappe. Alberto Contador liet zijn neus voor het eerst... naar zijn schorsing veelvuldig zien. Robert Gezink en Bauke Mollema eindigden in de top 10... en Pim Lichthard rijdt morgen in de bolletjestrui. En die is in Spanje overigens wit met blauwe bollen. Maar de betekenis is precies hetzelfde. Lichthart is leider in het bergklassement. We hebben twee heren aan de telefoon. Adi van Houweling, ploegleider van de Rabobank... en zijn collega bij Vakant Solij. Michel Cornelissen. goedenavond. Goedenavond. Michel, om goedenavond. met jou te beginnen... Goedenavond, goedenavond. Michel, om met jou te beginnen... wat was het belangrijkste element in deze etappe wat jou betreft? De ontsnapping en de daardoor verdiende bergtrui? Ja, vooraf hadden we natuurlijk een beetje breed, want dat, uh, als je op alle drie de klimmetjes in de volgende snapping uh, als eerste boven zou komen, uh, ja, leider in het zou worden. En uh, ja, dat het met Pim licht dat uh, lukt, is natuurlijk uh, ja, voor ons mooi meegenomen en ja, daarentegen was de finale, uh, ja, heel hectisch en ja, kwam wel iets minder goed uit, maar uh, ja, toch een paar lichtpuntjes voor ons ploeg, uh, dat onze Paul uh, Machinski uh, goed uh, boven komt, dus, Toon ze vindt ook een regel die de schade betekent. Toch was het niet uh, hem echt licht. Dus, uh, en het, zo na twee dagen vond ik niet mee, ja. nee, Adrie, maar, Adrie, nee, Adrie, hebben jouw mannen gedaan wat ze moesten doen vandaag? Die hebben gedaan wat ze moesten doen, ja. Wij uh, wilden geen tijd verliezen op de overige klassementsrenners. En met uitzondering van uh, ja, vier topfavorieten denk ik voor uh, deze ronde van Spanje is dat ook niet gebeurd. En bovendien was dat verschil uh, zeer beperkt. Ja, en jullie hebben goed moraal opgedaan in de ploegentijdritte. We hebben de ploegentijdrit moraal opgedaan. We hadden dat vorige week dinsdag al in de uh, Classica San Sebastian. Dus tot nog toe is ons verblijf in Spanje heel goed te noemen. Dan even over uh, Alberto Contador, heren. Uh, hij is uh, geschorst geweest, hij heeft zijn zinnen gezet op de ronde van Spanje. Vandaag uh, was hij een aantal keren was hij erbij. Uh, met name in de laatste tien kilometer van de koers. Zijn jullie nou blij met zijn terugkeer? Nou, ik wel. Als je ziet... Uh, hoe hij fietst, hoe hij met zijn hart fietst en wat hij teweeg brengt, hoe hij aanvalt. Dan vind ik dat als wielerliefhebber alleen maar mooi om naar te kijken. Ja, Michel, er gebeurt wel wat meteen in de Het Gaat meteen los, toch anders dan de Tour. Michel, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké, okay. je zit volgens mij, ik weet niet waar je zit, maar zit je, zit je in, een, in een of andere hele drukke kroeg? Ik wil het bijna niet weten. <laughs> Nou, ik zag even rustig het restaurant uit te lopen, maar op deze manier ging expresso zetten. Die gaat koffiebonen malen, dus uh, ik ben oh. even naar buiten gelopen. Heel goed, heel goed. Uh, ik wil, wat ik je zei, uh, is brandt nu al los. Uh, nu leuker al dan de Tour? Ja, ik denk het wel. Uh, zeker natuurlijk ook. Uh, ja, zoals door uh, erin vliegt, dat zien de mensen natuurlijk graag. En hij legt zich er niet bij neer. En, uh, ja, net ik zeg, dat zien de mensen graag. En dat maakt het wel heel aantrekkelijk natuurlijk. Waar was uh, Thomas de Gent vandaag? Ja, die begon uh, waar we wel een beetje bang voor waren. Het was best wel een hele hectische aanloop uh, naar de laatste klim toe. En best wel uh, ja, gevaarlijk, smalle straatjes. En uh, dat is niet zijn specialiteit het dringen. Dus hij begon een beetje in het midden van de peloton. zijn hij de klim begonnen. En hij zou eigenlijk meer voorbij moeten rijden. dat hij echt in de westen gezeten heeft. Maar hij had de schade voor zijn doen. op zo'n klim nog wel weten te beperken. Het was niet echt ideaal voor hem. Maar ik heb achter hem gereed de laatste klim. En uh, ja, het zag er toch wel vrij goed uit. En uh, er zat een goede stamp op. Dus... Uh, ja, De komende dagen uh, zal hij meer in de ronde groeien. En, ja, kijk, het is natuurlijk nooit fijn om twee minuutjes te verliezen, hoor, maar dat is slechter gekend. Oké, okay. Adrie, uh, we, je hebt het over vier uh, topkandidaten. Wat, wat kunnen we van Geesink en Mollema eigenlijk verwachten? Nou, ik hoop dat... Uh, je hebt ook de concurrentie vandaag gezien uh, bij die vier renners. Als de een uh, ageren, dan reageren de anderen. En uh, laten we hopen dat wij in de komende dagen of komende weken, want we hebben nog bijna drie weken, daar een keer van kunnen profiteren. Door uh, in de aanval te gaan waarbij uh, dan niet direct uh, gereageerd worden op, uh, op een van onze renders. En denk ik met name aan Geesink en Mollema natuurlijk als het bergop gaat. Ja, ik, ik, ik vermeld nu eventjes uh, wat op het veld gebeurt uh, in, uh, in Everton. Uh, waar uh, mensen gaan staan en een staande ovatie geven aan de invalbeurt uh, voor Robin van Persie. Die nu binnen de lijnen is gekomen bij Manchester United en meteen met zijn allereerste balcontact een corner gaan nemen. Ik neem alleen even die corner mee en dan kom ik direct gewoon weer bij jullie terug. Want ik moet even kijken, het zal toch wat zijn als die, uh, dat eerste balcontact met die 1-0 voorspoek van Everton meteen wat oplevert. De bal wordt bij de eerste paal weggekopt en dan uh, is de aanval even afgeslagen. Dan gaan we gewoon weer door met het wielrennen. Dat is het leuke van radio. We pakken hem gewoon weer op. Dan. Uh, even praten over uh, Juan Antonio Flecha. Uh, Michel, jullie hebben hem vastgelegd voor dit seizoen, of voor volgend seizoen. Uh, ja. Hij heeft bij Rabobank gereden. gereden. Dus Adrie, uh, heeft de vakantie een goede keus gemaakt? Ja, absoluut. Het is een hele goede, uh, ten eerste een hele goede en een heel goed mens. En uh, zeker een versterking voor de ploeg, niet alleen in sportief opzicht, maar ook... Uh, uh, voor uh, de motivatie van de renners. Het is een renner die, die altijd wil koersen en altijd wil strijden. Wat gaat, hij, uh, wat gaat hij bij jullie toevoegen, Michel? Waarvoor hebben jullie hem gehaald? Nou, het is precies uh, zoals Adria dat zegt. Uh, het is natuurlijk, uh, ondanks zijn leeftijd is hij nog heel ambitieus. en uh, een voorbeeld voor heel veel jonge renners. Hoe je echt moet op en top moet leven voor je sport. En ook zijn koersinzet. Uh, hopen we dat dat stimulerend werkt uh, voor de jonge renners. En uh, een voorbeeld is hem. Ja, zelf kan hij natuurlijk ook nog uh, ja, top drie passeringen in de klassiekers rijden. Dus uh, ja, wij zijn er heel erg blij mee en op, uh, op heel veel vlakken. Ja, dan de etappe van morgen op papier zwaarder dan die van vandaag. Dezelfde mannen van voren als, uh, als vandaag? Ja, ik, uh, ik, uh, denk ik, ik hoop voor niet. Ik hoop dat wij er ook bij zitten. <laughs> <laughs> en jij, Ari? Nou, ik denk in, in grote lijnen wel, wel op papier is de etappe wel eens waarder, maar ik denk dat de, de laatste kilometers minder lastig zijn dan vandaag. Dus ik verwacht eigenlijk nog een iets grotere groep aan de aankomst morgen dan vandaag. En het strijdplan? Uh, wat ik net al zei, proberen te profiteren van de naijver bij de concurrent. Ja, ja, ja. En daartussen piepen? Juist, dat zou heel mooi zijn. En ik denk dat ook... Uh, als het op een sprint aankomt, uh, bergop, dat we met, uh, met Mollema toch ook wel uh, iemand hebben die zijn kant uh, kan trekken. Hoe ver zitten jullie nu eigenlijk van elkaar af, vraag ik me af. Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Want waar zit jij? Wij zitten ja, in de buurt van Bilbao. En, en jij, Michel? Uh... Wij zitten ook in de buurt van Bilbao. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, prima. Nou, misschien komen jullie elkaar nog tegen, je weet het maar nooit. We elkaar overgenomen, in ieder geval weer. Oké, okay, bedankt, ja, bedankt en veel succes, allebei. Met vakantie, en Rabobank. Oké, okay, dankjewel. En wij zetten gewoon de knop weer om. En dan horen we weer het geluid van Goodison Park, waar Everton en Manchester United een verbeterde strijd aan het uitvechten zijn. Met uh, nog 20 minuten te spelen is Everton in de aanval aan de linkerkant van het veld. Fellaini heeft net de enige treffer op het scorebord gezet en krijgt nu de bal op de rand van het 16 meter gebied. Maar Scholes piept er tussenuit en Fellaini maakt dan een overtreding. Fellaini overigens, een van de twee ontbrekende sterspelers bij België afgelopen woensdag. Compagnie en hij deden dus niet mee, maar hij is fit genoeg om gewoon hier de hele wedstrijd te spelen althans. De eerste 71 minuten heeft hij er al op zitten. Van Persie heeft één corner genomen. Is verder nog niet uh, aan de bal geweest. Maar dat zal ongetwijfeld uh, gaan komen. Maar de druk zal groot zijn voor Van Persie. Hij komt van een grote club, van Arsenal. Gaat naar een grote concurrent, Manchester United. Die ploeg staat in de allereerste wedstrijd meteen achter bij Everton. En de verwachting: de resterende 19 minuten zullen op hem gaan drukken. Maar ik ben heel benieuwd, en dat zal niet alleen voor deze wedstrijd gelden... maar zeker ook voor de andere wedstrijden in het seizoen... naar het koppel Rooney van Persie. We houden u op de hoogte, maar voorlopig dus eventjes... die 1-0 tussenstand bij Everton tegen United. Oh, Saracino. Oh, Saracino. Oh, Saracino. De le femme ne le fandt namoraa. Tien ikapellen ricici, die ogen brigante o'sul in faccia. Ogni figliola sappicia si uvia passa. La sigaretta mocca, la mano in trasacca e se ne va smargiato per tutta città. O oh Saracino, o oh Saracino, Vell'uguaglione, o oh Saracino, O oh Saracino, tutte le fa sospira, la faccia bella, nucore buono. Oh Saracino, o oh Saracino, hey. bello guaglione, o oh Saracino, o oh Saracino, tutte femme ne fanno. Tarachi Leuk Rocco Granata, denk Rocco Granata. Ja, dat is gewoon de oude Rocco Granata, bekend van onder meer Marina. Hij woont nog steeds in België en is daar ook nog steeds en terecht ook succesvol. Hij werd hier begeleid door de hippie, hippe Belgische band Buscemi. Het is het album Rocco con Buscemi van dit jaar. Leuke, leuke muziek, vrolijke muziek. Het wordt morgen een belangrijke dag voor Borussia Mönchengladbach. In de laatste voorronde van de Champions League speelt het tegen Dynamo Kiev. De Bundesliga-club hoopt eindelijk weer eens op het hoogste Europese niveau te mogen spelen. In de jaren zeventig lukte dat regelmatig, maar daarna was het een stuk minder. De laatste jaren is de vijfvoudig kampioen van Duitsland weer terug... en dat leverde afgelopen seizoen dus een startbewijs op voor de voorronde van de Champions League. Inmiddels maken twee Nederlanders deel uit van de selectie. Roel Brouwers is er al sinds 2007 en Luc Dier. Jong sinds dit seizoen. Angelo Terwiel sprak bij de spelers en informeerde eerst bij de nieuweling naar zijn ervaringen bij de Borussen. Ja, ik uh, ja, heb uh, ja, een heel goed gevoel erbij in ieder geval. Uh, een idee om uh, ja, hier naartoe te gaan. Dat ze ook uh, ja, toch wel een stap hoog te kunnen voetballen. En uh, ja, met deze club uh, mooie dingen te bereiken. Zoals misschien de Champions. League... Uh, koepsfase, dat het uh, niet makkelijk gaat worden en uh, ja, je moet er ook wel een beetje geluk hebben, maar ik denk uh, dat, dat er zeker kansen liggen om, uh, om dat te redden. Als je nou moet vergelijken is het altijd lastig, natuurlijk, maar de, wat, wat zijn er voor overeenkomsten met de manier van voetballen? Nou, Ik denk opbouwen, uh, ja, de trainer hier wil ook graag opbouwen, veel uh, ja, de, gewoon de, de backs uitzakken, de, de centrale uitzakken en soms misschien al middenvelder tussen als het uh, en dan de backs hoog. Dat wilde je ook gewoon, uh, ja, altijd proberen op te bouwen en uh, ja, ook met uh, balvlies, met pressie. Ja, uiteindelijk, ja, bij Twente was dat denk ik ook wel zo dat je dan de team die ging ook vaak door met druk zetten. Dus dan kom je uiteindelijk ook op twee spitsen neer en uh, nu moet je ook met twee spitsen druk zetten. En, en ook bij het balverlies direct de depressie, de eerste paar seconden, dat, dat soort dingen. Ja, dat is allemaal wel hetzelfde. Toch zit je nog een beetje in een fase van wennen. Je bent nog niet helemaal lekker los, hè, denk ik? Nou, ik moet zeggen, ik voel me wel, uh, ik voel me wel lekker. Ik voel me fit. Uh, ik heb die operatie aan mijn mannen gehad, uh, net na het uh, EK. En, uh, ja, daarna heb ik uh, ja, bij Twente rustig aangedaan. Toen ik hier kwam, heb ik gewoon direct ja, de eerste dag wat rustiger gedaan. Maar daarna direct alles meegedaan. Uh, ja, dat was wel een beetje pittig, moet ik zeggen, op een gegeven maar... Ik uh, ja, voel me wel, uh, voelde me toen ook elke dag st sterker worden en uh, ja, lekker te voelen. En nu ook weer. En, uh, ja, ik uh, moet zeggen, gisteren de eerste ja, officiële wedstrijd tegen uh, Armenië Aag in de Beker was, uh, ja Ik voelde me goed. Ik uh, kon 90 minuten ook volhouden. Het uh, is dus, uh, ja, wel tegen een derde Bundesliga team. Maar ja, het is toch uh, uh, ook veel lopen. En het weer uh, <lacht> staat ook niet echt mee, moet ik zeggen. Nee, 30 plus. En, uh, ja, daarom dus. Die zeele brennt für onze 90-schwaren star. Die zeele brennt für Mönchengladbach VfL Borussia. Schwente schroot een overtreding ook niet wanneer dat uh, in het spelletje te pas komt. Hier was zo'n moment. Netzer richting Jensen. Nou. Ja, zit er toch in. Toch een doelpunt van Heinkes. We zitten hier nu sinds 2007. Typeer jij deze club? Is? Ja, het is een echte, echte cultclub, zoals we dat hier noemen. En, ja, je merkt het aan alles. Als we uit in München spelen, zitten er 10.000 man die meegereisd zijn. Of uit heel Duitsland komen. En ja, dat is gewoon fantastisch. En ook de thuiswedstrijden. Ja, vorig seizoen waren ze allemaal uitverkocht. Ja, het is gewoon gigantisch. Het voetbal leeft hier. Ja, het is echt een fantastische club. En ik denk, ja, dat het een grotere club is als dat uh, veel mensen uh, denken. Je bent hier begonnen in 2007. Toen speelden ze nog tweede divisie. Hè? Ja, klopt. Uh, ze waren uh, het jaar van tevoren gedegradeerd. En, uh, toen ben ik gekomen, uh, Luca heeft me toen hierheen gehaald. En, ja, we zijn toen meteen kampioen geworden. En uh, ja, nu het vierde jaar in de eerste Bundesliga al met een paar moeilijke jaren, maar ja, vorig jaar natuurlijk een fantastisch jaar. Waar zit het hem in dat vorig jaar zo fantastisch kon zijn? Nou ja, ik denk dat het, uh, het seizoen daarvoor al ingezet was. Hadden we hadden een heel slecht seizoen, maar vooral de eerste competitiehelft was heel erg slecht. De tweede competitiehelft hebben we 26 punten gehaald... ...waardoor we ons uh, ja, in de na-competitie gespeeld hebben. En dat was voor ons uh, ja, met de winst op eigenlijk nog het hoogst haalbare. Dus uh, daar is die weg denk ik, ingezet en uh, die hebben we het vorig seizoen doorgetrokken. En, ja, ik denk thuis één wedstrijd verloren en een uh, ja, verdiende vierde plaats Royce. Hij ja, had met allem gerechnet. Maar Reus had ook ongelooflijk veel plaats. We hebben natuurlijk wel wat eh, kwaliteit ook ingeleverd met Marco Reus, eh, Dante en eh, Roma Neustetter. Het zijn drie eh, spelers die eigenlijk het hele seizoen gespeeld hebben vorig jaar. En eh, ja, Zeker met Marco Reus had je natuurlijk een speler die eh, ja, die wedstrijden kon beslissen. En ja, dat dat, denk ik, dat lever je wel wat in. Maar we hebben natuurlijk ook een paar goede aankopen gedaan. Ja, met wat je net al zei met Luc. Natuurlijk. Hopelijk kan hij dat gat van Marco mooi opvullen. En kan hij hier net zoveel gewonnen maken als hij we Twente heeft gedaan. Wat een goal. Prachtige goal van de topscorer van FC Twente: Luc de Jong. Als het niet gaat met samenspelen, dan doet hij het maar alleen. De druk op jouw schouders. Hoe zit het daarmee? Nou, wat ik zei, ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team. En uh, als ze met assist doopt, uh, of ja. Soms willen het, wil het, natuurlijk niet. Het kan niet altijd goed gaan en dan, dan kun je denk ik altijd gewoon werken voor je team en uh, nog belangrijker zijn op die manier. Ik zag ook een supporter staan met een T-shirt met daarop uh, Europese Tour 2012-2013. <laughs> ja, jullie moeten ze niet gaan teleurstellen, hè nu? Nee nou ja, uh, dat willen wij ook niet. Uh, we zelf willen ook. We uh, onze... snakken ernaar. Ja, ja succes. Maar wij ook als spelers denk ik. Uh, we willen dat ook uh, gewoon heel graag en, uh, ja, wat ik al zei, voor iedereen, club, het bestuur, de fans, voor iedereen zou het zo geweldig zijn om, om de groepsfase te halen. En, uh, ja, wij als spelers zullen uh, denk ik ook alles aan doen om dat uh, te realiseren. Hoe vervelend is het dan dat Kiev ja, er al, al behoorlijk ingespeeld is en uh, al veel meer wedstrijden heeft gespeeld dan jullie? Ja, hoe vervelend? Uh, ik weet niet. Wij, uh, wij hadden gisteren ook onze eerste uh, ja, echt belangrijke wedstrijd en dan... Uh, ja, daar probeer je ook naartoe te werken om daarvoor klaar te zijn. En, uh, dus je moet nu gewoon 100% zijn. Je kunt niet uh, nog uh, bezig zijn met uh, ja, ja, voorbereiden. Zeg maar. Want het zijn nu gewoon de belangrijke wedstrijden. En, uh, ja, natuurlijk Kiev heeft wat meer gespeeld nu al. En, uh, die zullen misschien wat meer op elkaar gespeeld zijn. Maar ik merk dat het uh, ja, dat dat steeds beter gaat bij ons. En, uh, ja, dat uh, moet ik zeggen, zag ik gisteren ook al een aantal keer. Gewoon die, ja, korte combinaties en uh, dat uh, positiespel dat, dat zit er aardig in. En, uh, Hopelijk kunnen we tegen Dynamo Kiev ook zo spelen. Wedstrijd die u morgen live kunt volgen bij ons. Als we die wedstrijd vanaf kwart voor negen zullen uitzenden, die tussen Borussia, Mönchengladbach en Dynamo Kiev. Bayern München heeft zich niet laten verrassen door de SSV Jaan Regensburg. En zoals verwacht, de tweede ronde bereikt van het toernooi om de Duitse bokaal, de DFB-bokaal. De titelkandidaat won bij de nummer 8 van de Tweede Bundesliga met 4-0. Arjan Robbe had een basisplaats en werd een kwartier voor tijd afgelost door Bastian uh, Schweinsteiger. Uh, wij gaan, uh, als, ik, uh, oh, als ik toch frequent Flyer'-punten hiervoor zou kunnen krijgen... ik ga weer heel snel naar Goodison Park. Daar is het nog steeds tussen Everton en Manchester United... die 1-0 voorsprong voor de ploeg uit Liverpool... dankzij het doelpunt van Fellaini. En Manchester heeft het gewoon moeilijk. Van Persie is een aantal minuten geleden ingevallen... om precies te zijn in de 68ste minuut. En is tot nu toe eigenlijk nog niet aan de bal geweest. Hij heeft bij zijn eerste balcontact een corner kunnen nemen. Maar voorlopig heeft Manchester United het nog weinig kunnen uitrichten. Misschien dan nu met Ashley Young aan de linkerkant en Scrolls. op het middenveld, kijkend waar de ruimte is. Maar het is de teruggetrokken verdediging van Everton die weinig ruimte laat. Steeds probeert men de linkerkant te bereiken. Was het Evra eerst, nu is het Ashley Young. Ashley Young probeert de bal voor te geven. Lukt niet, Scrolls dan, richting 16 meter gebied. Ook daar is weinig ruimte, dus de bal wordt even teruggelegd. Waar ook een moeilijke opening wordt gecreëerd. Dus is het maar weer zoeken door het midden. En nu Van Persie. Van Persie aan de bal. Met Meteen applaus van echt iedereen op de tribune. Van Everton en van Manchester United. Opmerkelijk. Man met een hele grote en terechte staat van dienst bij Arsenal. En een hele gevierde man. De bal komt slecht voor. Wordt heel slecht voorgegeven bij Manchester United. Verleini houdt de bal goed in bezit. En dan met een hele lange ouderwetse Engelse hijs... maakt Everton weer wat ruimte. En opvallend genoeg speelt er nu iemand bij Everton zonder rugnummer. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien op dit niveau. Er staat iemand nu zonder rugnummer in het veld. Die heeft blijkbaar net een ander shirt gedaan. Maar er staat geen nummer op de rug van een speler die ik dan ook absoluut niet kan benoemen. Wel Evra, die in balbezit is. In ieder geval met nog zes officiële speelminuten is de stand tussen Everton en Manchester United. Dat dus net speelt met Robin van Persie. 1 tegen 0 in het voordeel van Everton. Bad shop Boys met West End Girls. We komen in de slotfase van de wedstrijd tussen Everton en Manchester United. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Everton. Dat ook nu probeert uit te breken. En in ieder geval tijd zal nemen om de bal zo lang mogelijk in het bezit te houden. En dat lukt ook nog heel aardig. Ook. En dan wordt er een overtreding begaan ook nog. Waardoor ja, Vidic is de boosdoener. Waardoor er een vrije trap komt voor Everton. En ja, dat zijn seconden, wellicht een minuut of meer... Die in het nadeel gaan doorwerken van Manchester United. En dat lijkt dus in de eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Everton. meteen puntverlies te gaan leiden. Sterker nog, gewoon te gaan verliezen. Aan de lijn op dit moment uh, Ron Sneller, de voorzitter van de Dutchman-Cunions. Uh, uh, de voorzitter van zeg maar, de fanclub. En dan ja, eigenlijk ook wel misschien wel de erevoorzitter van de fanclub, Edwin van der Sar. Goeie, ja, goedenavond, Edwin en Ron. Uh, ja. Jullie zitten denk ik met hartkloppingen te kijken. Uh, nou, nee. Ik ben... Ik zit eigenlijk rustig op de bank eigenlijk wel die wedstrijd te kijken, maar het gaat niet helemaal goed. Het is echt de Engelse wedstrijd, die toch over en weer wat kansen, maar de grootste kansen zijn natuurlijk wel bij Everton geweest. Dus ik denk toch wel, als het zo blijft, dat het juiste resultaat wel is naar de wedstrijd gezien. Ja goed, dan heb jij misschien een lage hartslag. Ik denk dat Ron inmiddels bijna aan de monitor ligt. Ja, ik heb wat meer moeite mee. hebt tuurlijk moet ik het zeggen. Maar goed, dat even, even te zijn. Ja, dat begrijp ik. Overigens ik kans, het, misschien, bossen, misschien dat er een mogelijkheid is. Laten we het maar heel even volgen nog voor de mensen die denken van... jongens, jongens, hoe gaat het nog aflopen? We zitten inmiddels in blessuretijd. Komt de voorzet, komt bij de eerste paal, wordt weggekopt door Everton. In de verdediging en Everton kan er dan niet uitkomen. Het is echt het absolute slotoffensief nog van Manchester United. Bal aangespeeld Rooney, ja. de van de 16 meter. Evra dan. Gaat hij voor het schot, maar dat wordt gekraakt. En de bal is nog niet weg. Nog steeds bij het 16 meter gebied Manchester United. Manchester United dat toch op weg wil naar de gelijk maken, komt een afstandsschot. Goed afstandschot. Oh, dat scheelde ontzettend weinig. Een uh, enorme knal uh, was dat. Uh, ja, en, uh, ja, hij, hij staat ernaar te kijken en denkt van jongen jongen, het scheelde heel weinig in ieder geval. Uh, is het altijd lastig bij Manchester United uh, voor Manchester United om te winnen bij Everton, uh, Edwin? Ja, mij heb ik, mijn eerste jaar heb ik uh, gewonnen volgens mij. Dat speelde ik wel goed. Hebben we uh, echt een mooie overwinning gehaald. En daar, ja, de jaar daarna is het inderdaad altijd, uh, altijd lastig geweest. Uh, ik heb ook nog een keer uh, dat er drie in voor stond. Uh, 90 snoot. Uh, dat was, denk ik denk, vorig jaar was dat. En het eindigt, in nog, uh, eindigt nog in 3-3. Ja, ja. Dus ja, dat zijn altijd, uh, het is een heel klein stadion. Niet een heel klein stadion. Gewoon echt een echt sfeervol stadion. Uh, het publiek is natuurlijk helemaal gek. Uh, uh, ja, zeker als ze dan voorstommen, hebben ze gewoon uh, wat aan vast te houden. Ja, dat, uh, dat, dat, dat zie je gewoon hier wel, en dat, uh, die Fellaini die speelde een, uh, ja, een fantastische wedstrijd. Isobal, die, die, die, die kon die aannemen op zijn borst. En, uh, ja, je, je denkt je denk ook dat we wat lengte misten in, uh, in de ploeg. Hè? Toch, uh, Rio raakte gisteren ja. uh, Smalling en Jones zijn nog wat banger geblesseerd. Uh, is natuurlijk uh, eigenlijk de eerste, eerste echte wedstrijd, ben nu pas weer. Die speelde ff, twee weken geleden zijn eerste wedstrijd tegen Barcelona na een maandje op 8-9 eruit. Dus ja, het, is, het staat nog niet helemaal, staat het. Nee, overigens uh, is Verleyni er net uitgegaan. Hebben we hebben vier extra minuten, waarvan er al twee om zijn. Uh, Verleyni uh, is er uitgegaan en Heitinga is er ingekomen uh, in, de, in de laatste twee minuten. Dat is altijd leuk, maar niet heus. Uh, Ron, uh, ja. had, wat had jij voor gevoel op het moment dat Van Persie het veld betrad? Nou, het was wel vreemd, moet ik zeggen, om hem in een United-shirt te zien. <laughs> uh, maar ik denk wel, het moet Efton denken wel bij aan, want dat er moest wel iets gebeuren bij united uh, maar goed, het probleem ligt voornamelijk achter, denk ik. Uh, momenteel niet voorin. En Je ziet hoeveel uh, kwaliteit we voorin hebben lopen. Ondanks deze wedstrijd, denk ik toch dat het inderdaad met Philips, uh, met Verne, achter toch wel een probleem is. Uh. Ja. Wat vinden jullie van de Japaner? Die bevalt mij goed, die uh, Kagawa. Goed. Goed, goed. Ja, een hele, hele leuke speler. Hè? Hele, hele intelligente uh, uh, paasjes geeft. die Kleine tikjes, uh, ballen die, uh, die, die diep worden gespeeld. Probeert het net even te verlengen naar, uh, naar Rooney. En, uh, ik vak van de week ook iemand uh, op de club... en die zei, dit is echt een hele goede speler. Ja, dat zie je ook gewoon. Ja. Je ziet goede spelers heiden echt... Uh, en ja, daar, ja, gelijk in één moment kan je die eruit halen. Wat heb jij voor gevoel gehad, Edwin... op het moment dat hij er in de 68e minuut in kwam... in dat shirt dat jullie zo goed uh, kennen? Ja, nou, dat is, is, la is lastig. Want uh, je, hebt, je hebt twee dagen meegetraind, er komt een hoop op je af. Ja, je moet een hoop, uh, hoop, uh, hoop pers doen, uh, foto's maken. Dus het is, het is lastig. Hè. Je, je wil gewoon eigenlijk... Uh, ja, gewoon een, een hele voorbereiding met je, met, je, met, je nieuwe, met je nieuwe team meedoen. En dit is, uh, is, uh, ja, is lastig. Maar had gaf een goede voorzet op, uh, op, Kaga op uh, Kagawa. Ja? Uh, gewoon een ander balletje nog gaf die op... Uh... Maar het moet je met, uh, in ieder geval jullie allebei de met trots vervullen... dat zo'n grote speler ook weer uh, op Old Trafford te, te bezichtig is. Ja, natuurlijk. Dus, uh, <laughs> ja je hebt, je, hebt, je hebt goede speler nodig. En, uh, en, en Robben heeft zelf, uh, zelf weer ook gezegd... Ja, op een gegeven moment wil je... Uh, wil je wat gaan winnen en dan, ja, uh, waar, waar kan dat? En dat uh, hopelijk op uh, Oplever uh, op op dit jaar. Morgen ja. oh, ja, moest je niet zo doorgaan, hè, nee, Twin? Maar goed, dat even hè. Oh, moest je niet zo doorgaan, hè? Nou ja, het uh, is, uh, is, uh, is geen QPR of zo waar je verliest of zo. Nee. Dit, soort, uh, dit, soort, uh, dit soort wedstrijden die, uh, ja, die, die zitten, oh. zitten er wel eens tussen. En die heb ik liefst. Uh, meestal kregen deze wedstrijd ook, na, na een league wedstrijd of zo, uh, dan was het altijd heel, helemaal dramatisch om kort te ja, Het laatste uh, fluitsignaal, de, de, de, ja, de, de nederlaag is over. er. Sorry ja. Edwin, de nederlaag is er. Ron, jij klinkt al heel te neergeslagen. Uh, als voorzitter van, van de fanclub, ben je geregeld uh, in, bij Manchester? Ja, dat kun je wel stellen, ja. ja? Altijd? Ja. Uh, hoe vaak nou, ga je er nee, toe? Nee, nou, niet altijd, maar uh, dat is de 15 18 keer per jaar, dan zitten uh, dan we er wel. En, en heb je ook een favoriete club in Nederland? Uh, of is het puur gericht op Manchester United? Uh, nou ja, het is puur Manchester United, ja. En hoe is dat ontstaan? Hoe ontstaat, ontstaat zoiets? Vanuit de jeugd uh, op een gegeven moment een oh, wedstrijd nou, zien? Tot, tot de laat de uitzending. Dan <laughs> nou ga je gang. Ja. Als, als, als je even ja, nek ja, hoort, ja, ja, ja, zit je in het oog op morgen. Is goed. dan gaan we maar even goed voor zitten. Ja, nee, ja goed. Ik... Uh, bij mij stond dat vanuit 1977, toen we de v finale tegen Liverpool speelden. Toen was ik 12 en Liverpool was alles in die tijd. Dat is heel, heel lang geleden. Ja. Um, en ja, toen. Toen ben ik voor Manchester United uh, maar gaan juichen en vanaf dat uh, moment is alles voor zelf gegaan. Ja, ja. En moet ik me nou ook voorstellen dat er een huis vol staat met allerlei dingen van Manchester United? Nou, mijn kamertje, mijn huis niet voor de rest. Want ja, je wordt ook weer de ouderen. Zo ja, ja, ja, ja. Je, je wordt wat meer ingetogen. Ja, nou, je denkt dat je meer gaat uh, relativeren, maar dat gaat hem ook niet worden. Met die jaren kan het je verkopen. <laughs> nou, ja, maar goed, dat even te zijde. Duidelijk. Edwin, uh, jij zegt, uh, je sprak mensen op de club. Heb jij nog heel veel contact met de mensen uh, bij United? Uh, jawel, regelmatig eigenlijk wel ja. ja. Hebben ze ook aan jou gevraagd wat vind jij van Alexander Butner? <laughs> nee. Nee, nee, nee, nee. Ze denken dat jij alleen verstand van keepers hebt of zo? Uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk in Spitsen. <laughs> ja, ja, in Spitsen, waar je tegenaan moet uh, boksen. Wat, ja, wat vonden nee. jullie van die transfer? Nou ja, uh, ik, wist, ik wist dat ze op zoek waren naar Linstek inderdaad. Hè. Patrice, wist je hebt de afgelopen vijf jaar vijf, geloof ik uh, gemiddeld wedstrijden per jaar gespeeld en uh, wordt uh, ook een jaartje oud, 31. Dus ja, je hebt gewoon een uh, Fabio die is naar, uh, naar QPR gegaan, uh, wat eigenlijk zijn vervanger dan zou zijn. Uh, ja, dan heb je gewoon wat, ander, wat anders nodig. Uh, wel verrassend. Ik ken Alexander niet, niet echt goed, ook niet, uh, niet zo'n visie gezien. Hij uh, zat natuurlijk wel bij de voorselectie van Oranje. Zat die en, ja, ik, ik hoop dat het goed gaat doen. Uh, Normaal dat de, de, de scouting daar, daar, daar mee bezig is geweest. En van daaruit uh, yeah, uh, ja, het is het niet, niet overdreven duur, dus uh, uh, voor, voor de, voor de wedstrijden die hij uh, die gaat spelen. Uh, zo toch, uh, F, uh, uh, begin FA Cup en, en, en Carlin Cup, dat soort wedstrijden. Dan zal hij zijn kansen gaan krijgen. En, uh, ik kan, uh, als, je, als je gewoon uh, goed gelijk meedoet, dan, uh, dan, dan ligt er in de uh, in, in, uh, eind misschien Champions League groepsfase ook nog wat, uh, wat mogelijkheden voor hem. Ja, jij bent, uh, het is heel rustig rond jou. Je bent op een gegeven moment gestopt in uh, nou ja, zeg maar een soort sabbatical. Wat ga je doen? Ik weet het niet. Ik weet niet of jij me nog een keer uitnodigt aan tafel. Oh ofzo. prima. Of, uh... ja, prima. Ja, ja, Studio <laughs> voetbal een keer. Is, uh, gezellig. Nee, ik, heb, ik, heb een, ik heb een hele leuke tijd gehad. Ik ben uh, pas vorige week naar de Olympische Spelen geweest. Ik ben vijf, zes dagen in Londen geweest. Ja. Op een, uh, als, als toerist eigenlijk, dus uh, gewoon kaarten, kaarten en gewoon met de metro. Het uh, was, was heel was erg heel goed bevallen, heel leuk. Maar ga je nog iets in de voetballerij doen? Het zal toch, uh, toch ooit wel een keertje. Ja, ja. Uh, misschien toch iets weer bij Ajax, dat werd op een gegeven moment geroepen? Ja nee, ik, uh, ik heb, dit moment, ik heb echt, uh, echt een leuk jaar terug gehad. En uh, natuurlijk uh, om omdat om je, je bij een bij een club bent voor bij United en uh, als je dan even rondloopt dan ja dan uh, dan, uh, dan dan dan ruik, je, dan ruik je weer voetbal eigenlijk en dan ja dan gaat het wel wat tiefelen. Maar uh, ja, we kijken gewoon wat erop af. En gewoon af... nog wat training geven bij de jeugd van Noordwijk of zo of bij het eerste. Uh, nou, ik heb of vanavond heb ik inderdaad de C1 uh, getraind, de keepers, en uh, daarna een half uurtje met het uh, eerste mee klopt? Heel goed. Nou, heel veel uh, plezier. We zien elkaar inderdaad uh, binnenkort. Uh, Ron, uh, jij ook, en uh, veel sterkte. Waar is de volgende ja. wedstrijd, Ron, weet je dat? Uh, van, hoe bedoel je... Van, van United? Eh, voed hem thuis volgende week. Tegen uh, Jol. En dat is een aardige start ook. Uh, tegen Jol? Uh -huh. ja. ja, tegen Jol. Nee, dat klopt niet nou. Uh, ja, neem maar door de koekie, je hoort 0-3. Oké, okay, nou, ik uh, vond het in ieder geval fijn om jullie allebei aan de lijn te hebben. En uh, ja, dat was hem wat uh, de uitzending voor vanavond betreft. Ik meld u alleen nog dat in de eerste divisie Veendam vanavond van Eindhoven heeft gewonnen. Het werd 1-0. Tom Overtoon maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Er viel ook nog een rode kaart. Timothy Durwaal de, uh, de van Eindhoven moest in blessuretijd vertrekken. En een paar minuten later deden ze dat met z'n allen. Uh, goed, dat was hem voor vanavond. Langs de lijn morgenavond uiteraard weer langs de lijn tussen 10 en 11... En direct is er het oog op morgen met Eva Jinek die één ding met mij gemeen heeft. Zij rookt ook, maar als een tuinkenbad. Ik sigaretten, zij sigaretten. Goedenavond. Morgen om 7 uur. Hoogheer publiek.